4 uur. Dit is Radio 1 met Gerjohums en Tessel Blok. Het menselijk geheugen is voor geen cent te vertrouwen. En gaat Obama nou wel of niet? Sorry zeggen voor de foutjes van het Amerikaanse leger. Dat straks in de villa. Nu is het NOS Journaal. Renate Evers.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 De Britse Nobelprijswinnaar Frederick Sanger is op 95-jarige leeftijd overleden. Sanger kreeg de prijs twee keer in 1958 en 1980. De eerste keer werd hij onderscheiden voor zijn onderzoek naar insuline. En de tweede Nobelprijs voor onderzoek naar de opbouw van nucleïnezuren... moest hij delen met twee anderen. Sanger is de enige wetenschapper die twee keer de Nobelprijs kreeg.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 Deze eerste staan op de wegen bij Rotterdam. Verder is het ten zuiden van Amsterdam een ongeluk gebeurd. Op de A2 vanuit Utrecht. Daar staan tussen Vinkenveen en het hodendrecht inmiddels 7 kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht. Het verkeer vanuit Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum. Over de A12, A27 en de A1. Verder valt nog op de file op de A16 vanuit Breda. tussen Zevenbergse Hoek en de randweg van Dordrecht. 3 kilometer. stond een vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Dat was bijna het Zwaan De ster gaat wij, naar de ster. gaan wij weer verder. Tot zometeen. KPN biedt KPN 1 voor de zakelijke markt. De een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet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 wij gaan het hebben over valse herinneringen... of het geheugen wat je in de steek laat. Terwijl je ervan overtuigd bent dat je je precies herinnert... wat er gebeurd is. Iedereen heeft dat aankomende vrijdag natuurlijk weer. De dag, vijftig jaar geleden, precies, dat die vermoord je werd. Waar je. Je, Iedereen weet dat precies. Er is nu onderzoek waardoor we eigenlijk zouden moeten zeggen... wantrouw iedereen die zegt dat nog precies te weten. Ja, het gaat om een onderzoek dat deze week is gepubliceerd... in het wetenschappelijke blad PNAS. En het is gedaan onder mensen die lijden... of nou ja, lijden is niet helemaal het goede woord... maar die een supergoed geheugen hebben. En het is een syndroom dat... Highly Superior Autobiographical Memory wordt genoemd. En dat is een syndroom dat pas in 2006 is beschreven... En het is iets anders dan bijvoorbeeld een fotografisch geheugen hebben. Want als je een fotografisch geheugen hebt, herinner je je beelden of geluiden ja, heel erg goed. Ja. Ja. Maar wat deze mensen kunnen, is dat ze nog precies weten wat er op die en die dag gebeurde. Of wat zij toen zelf meegemaakt hebben. En ze weten dat tot wel decennia geleden. Dus zij weten beter dan mensen met een normaal geheugen weten wat zij vorige maand deden. Deze mensen weten dat gewoon nog van 10, 20 jaar geleden. Hoe weten zij dat eigenlijk, dat ze dat weten? Dan ja, moeten er dat ook andere hele mensen goede zijn die dat weten, ja. denk ik. Er zijn inderdaad testen gedaan. Uh, dit syndroom is dus in 2006 beschreven. En Het is toen inderdaad onderzocht. Van, het gaat dan bijvoorbeeld ook om bijvoorbeeld nieuwsfeitjes. Dat deze mensen precies kunnen zeggen... die persoon is die en die dag nou ja. in 1984 nou, overleden. Dat is na te gaan gewoon natuurlijk. Ja, ja dat, dat is, is na te checken. gaan, precies. Ja. En op die manier hebben ze dat inderdaad gecheckt. Nou, deze mensen die kunnen dat ook echt. Die hebben echt een fantastisch geheugen. Maar ook zij blijken dus wel degelijk vastbaar te zijn voor valse herinneringen. Daar is een stel Californische psychologen nu achtergekomen. Ze hebben een paar testjes gedaan met een groep van dit soort mensen... met dat supergoede geheugen en met een groep met normale mensen. En Voor de eerste test moesten mensen een lijstje met woorden uit hun hoofd leren. Het was maar een kort lijstje, er stonden 15 woorden op. En daarna gingen ze aan mensen vragen van... nou stond dit woord op de lijst en stond dat woord op de lijst. En de truc die ze daarbij toepaste was dat ze lokwoorden gebruikte. Dat waren dan woorden die niet op het lijstje stonden, maar die wel een heel sterke associatie hadden met woorden oh, van het wat lijstje. Gemeend, hè? Ja, heel ja. gemeen. En ja, dan trap je onmiddellijk in. Ja, er stond dan inderdaad bijvoorbeeld uh, op het lijstje stonden dan bijvoorbeeld woorden als draad en oog en naaien. En dan vroegen ze die proefprofessoren van: stond het woord naald op de lijst? Nou, veel mensen denken dan ja, dat stond ja. op de lijst. Maar nee, dat stond er dus niet op. En die mensen met dat supergoede geheugen, die bleken dus eigenlijk net zo slecht in deze test te zijn. Als mensen met een normaal geheugen. Ze vielen gewoon door de mand. Bij dit onderzoekje dan. Nou, dan zijn ze nog een tweede test gaan doen. Uh, daarbij kregen proefpersonen een hele serie foto's te zien van een misdaad. Het ging om een man die een portemonnee stal en die daar dan vervolgens wat mee deed. En veertig minuten nadat ze die foto's hadden gezien... kregen ze een tekstje te lezen. En in dat tekstje werd diezelfde misdaad beschreven... maar waren er opzettelijk een paar kleine veranderingen in aangebracht. Bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld, uh, op de foto's was te zien dat de man een blauwe jas droeg... en in het tekstje stond opeens dat hij een rode jas droeg. En dan gingen die wetenschappers daarna weer vragen... van goh, wat voor kleur jas droeg die man... Nou, de proefpersonen die dachten dan heel vaak dat hij een rode jas droeg. Dus wat in het tekstje stond en niet wat ze op die foto's ja, hadden gezien. Maar, dat, maar dat, dat dat heeft... daarmee wordt nog niet aangetoond dat een herinnering van tien jaar geleden niet zou kloppen. Nee, het gaat dus inderdaad, dit gaat om recente herinneringen ja. inderdaad. Maar je hebt dit soort dingen... Wat je wel aantoont, is dat het, dat het beïnvloedbaar is. Just, en dat zij precies. net zo beïnvloedbaar zijn ja. natuurlijk. Ja. Dan dus. Je hebt ja, dit ja. soort dingen bijvoorbeeld bij getuigenverklaringen... die mensen afleggen na misdaden. En het gebeurt wel eens dat dan bijvoorbeeld de politie per ongeluk een suggestie doet. Dat de politie bijvoorbeeld ongeluk? vraagt... Ongeluk? Nou ja, het kan per ongeluk zijn <laughs> dat de politie bijvoorbeeld vraagt... had de dader een rode jas aan... En op het moment dat jij eigenlijk niet meer helemaal zeker weet... wat voor kleur die jas had... of nou ja, zelfs dus als je dat wel duidelijk gezien had... maar de politie zegt dat, dan denk je... oh ja, ja een rode jas, dat zou best kunnen. En dan ja. kan je daar heel vast in gaan geloven. Dus het en... zegt eigenlijk niet, wat Ger al zei... niet echt iets over dat supergoede geheugen van die mensen... maar eigenlijk is aangetoond dat hoe goed je geheugen ook is... En hoe zeker je daar ook van bent, zelfs jij bent te manipuleren, Juist, ja. dat is het. Ja, het ja. is niet dat het niet per se klopt wat die mensen tien jaar geleden uh, meemaakten, dat dat niet klopt. Maar zelfs dit soort mensen, die dus nou ja, een heel goed geheugen hebben voor het verleden, zijn wel beïnvloedbaar. En ja, het is dus maar de vraag hoe goed hun herinneringen zijn, uh, voor een deel valt dat te controleren. Met van die ja. dingen waar we het net over hadden, nee. de sterfdatum van iemand of zo. Mm -hmm. Maar ja, ook zij zijn dus geen betrouwbare getuigen per se nee. in misdaden. Ja. Oké. Okay. Een mooi onderzoek. Dank je wel, Nadine Beuken. Het Buitenlandpanel, met vandaag... Europaspecialist Bart van Hork, Universiteit Leiden... en buitenlandverslaggever Hans-Jaap Melissen. Welkom, heren. Uh, Hans-Jaap, je bent voor het eerst bij ons in het panel. Uh, nou, je bent verslaggever, zo kennen we je allemaal, hè? Uh, oorlogsverslaggever... Zou je kunnen zeggen. Komt in gevaarlijke gebieden. Uh, nou de, een van de gevaarlijkste gebieden op dit moment is waarschijnlijk wel Syrië. Uh, is daar heel moeilijk werken. Is, is daar überhaupt te werken? Voor mij bijna niet meer. Als je het hebt over uh, waar ik het afgelopen jaar allemaal geweest ben... dan kan ik eigenlijk niet meer naar terug. Nou, ik kan niet zomaar naar Aleppo rijden meer. En dat heeft niet zozeer te maken met militaire activiteiten, met bommen en granaten, maar gewoon met ontvoeringsdreiging. Ja, ja. Er zitten op dit moment iets van tussen de 20 en 30 journalisten, voor het grootste deel westerse journalisten, uh, ergens vast in Syrië, sommigen al anderhalf jaar. Door een van die vele groepen? Ja, door, door Al-Qaeda-achtige groepen, maar de, soms weet je ook gewoon niet waar ze zitten. Over sommigen wordt onderhandeld en sommigen zitten er gewoon als een soort euh, nou ja, reservepion die mensen nog kunnen inzetten. Dat zijn vaak Amerikanen dan trouwens, die dan, waar niet over onderhandeld wordt. Want uh, wat je zegt, het is dus niet het gevaar van uh, bommen en granaten en explosies... daar ben je nou eenmaal oorlogsverslaggever uh, ja. voor. Dus het is niet zo uh, dat je bijvoorbeeld zegt... Om, ik, ik deur, of ik kan eigenlijk ook niet meer naar Irak. Daar zijn werkelijk ongeveer elke tien minuten verschrikkelijke aanslagen. Ja. Dat gaat maar door wordt een beetje ontrokken aan het beeld van, van, van de mensheid, maar dagelijks. Maar dat is een plek waar je nog wel zou kunnen werken? Ja, zeker. Ja, en nee, nee, daar heb ik heel veel gewerkt in Irak. Zeker. En ik heb ook heel veel bomaanslagen explosies meegemaakt. Maar de ervaring leert ook dat ja, je moet dan echt net op die seconde dat die bom oploft... op die plek zijn om er zelf dan ook last van te hebben. Ja. En ik heb dat wel eens vlak achter me gehad of vlak voor me, maar... Dat is tot nu toe goed gegaan. Het is ook niet zo dat daar uh, om de vijf minuten een bom ontploft in Baghdad op welke hoek van de straat. Het is geen Hollywoodfilm. Maar er, daar zijn wel heel veel meer aanslagen weer. Uh, het is een tijdje even rustiger geweest in Irak. Maar en dat, dat houdt ook nauw verband met, met Syrië. Uh, er is een bepaalde groep uh, die, die grensoverschrijdend bezig is... met proberen een, een, een extremistische islamitische staat te, te vestigen... Over de grenzen van Irak en over de grenzen van Syrië. En ook wel, als het even kan, nog een stukje Libanon. Nou, ja, dat hebben we dus nu net gezien. Ja. Dat Libanon toch ook weer ja. verschrikkelijk genoeg die aanslag in Beirut, op die, ja. uh, die Iraanse ambassade. 23 doden, vele gewonden. Uh, <lacht> er wordt gezegd, er wordt opgeëist door een, uh, dat doen ze zelf, een, de, een aan Al-Qaeda gelinkte groep. Ja. Ook een grensoverschrijdend uh, werkende groep? En dat, Die... zou, ja, en dat zou dan weer een reactie zijn, want dat zijn soenieten... en dat zou een reactie zijn op de acties van de Shiïtische Hezbollah. Ja. En, uh, en Iran. En Iran, dus, want ja. de Hezbollah wordt gesteund door, door Iran, Iran al ja. vele jaren... Um, en als je kijkt nou, met wie Assad vecht tegen de opstandelingen... of wie het ook allemaal zijn, hè, waar hij tegen vecht... dat doet hij samen met uh, onder andere mensen van Hezbollah... Die, die zijn de grens overgegaan. Hebben onder andere die plaats Couser toen mede helpen uh, innemen. Uh, en er zijn ook al beelden vrijgekomen van Iraanse militairen... en dan worden ze vaak adviseurs genoemd. Maar we weten allemaal, als je die iemand als het mensen gaat noemen als adviseurs... dan zijn ze waarschijnlijk gewoon aan het vechten. Dus dat die drie eenheid, kun je het bijna noemen, die ligt er en daar wordt tegen gevochten met aanslagen, met gewone gevechten door soenitische rebellen. Maar die hebben steun gekregen van Al-Qaeda-achtige types. Maar, maar denk jij nu, Hans Jaap, dat uh, deze oorlog in Syrië naar een ander hoger plan uh, getild is door zo'n aanslag in een ander land? Ja, nou dat, dat is natuurlijk al een tijdje eigenlijk aan de gang dat even geprobeerd wordt door bepaalde uh, krachten... om dat naar een, naar een soort grotere oorlog... tussen verschillende ja. he, Soenitische, Saïdische oorlog oorlogen te krijgen in, in dat gebied. Uh, Libanon, daar zijn ze daar heel erg huiverig voor. He. Die hebben tussen 1975 en bijna 1990... Ze zijn, er, zijn er aan het opbouwen. Ja, die hebben ze een, een burgeroorlog gekend... waar Syrië zich toen mee bemoeide. Um, maar daar zijn de Syrische militairen die daar heel lang zijn, hebben gezeten... teruggegaan naar hun eigen land. En nu bemoeit, uh, bemoeien mensen uit Libanon zich met de oorlog in Syrië. Ja. Maar in Libanon zelf, een, een, een heel precaire politieke situatie... is heel uh, angstig voor dit soort situaties. Dat die oorlog op hun terrein wordt uitgevocht uiteindelijk. Denk je, uh, Bart van Hoork, dat Europa daar ook angstig voor is? Dat het zich niet al erg genoeg beperkt tot Syrië zelf... Maar dat het echt grensoverschrijdend wordt. En uh, waarmee ik niet wil zeggen dat het meteen in de achtertuin van Europa is. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel zo. Al waren het maar de vluchtelingenstromen die het ook met zich meebrengen. Ja, absoluut. Kijk, uh, we doen er uh, <coughs> vaak uh, over alsof Syrië een land is wat ver weg ligt. Uh, het grenst gewoon aan Turkije. En uh, ja. Turkije uh, zit in een douane-unie met de Europese Unie. Dus eigenlijk is Syrië vrijwel een directe buur van de Europese Unie. Het ja. doet mij de hele situatie, doet mij denken wat ik op een gegeven moment van... Ik geloof dat het Coco Lijn was die het zei. Je ziet in het Midden-Oosten dat je staten hebt die nog niet af zijn. Eigenlijk kunstmatige staten, zoals Syrië, waarin stammen bijna. Bevolkingsgroepen naast elkaar leven en kunstmatig een staat vormen. En nu die, die staat eigenlijk als het ware wegvalt. Nu dat het dictatorschap van Assad aan het wankelen is. Zie je dat die groepen eigenlijk op zoek zijn. Ja, waar horen we nu eigenlijk bij? En dat proces. Ja, dat is best wel explosief. Dat zien we nu. Ja, we gaan het zo meteen over de Europese begroting hebben... maar denk je niet dat de Europese Commissie, de top van de EU... eigenlijk zich nu al enorm zenuwachtig maakt... over wat er zich nu in Libanon afspeelt? Want inderdaad wat Tesla zegt, als die vluchtelingen stromen... als daar de oorlog uitbreekt en daar gaan mensen lopen... waar gaan die heen, naar Syrië? Waar, waar gaan die heen? Kijk, uh, het is uh, zeker dat de Europese Commissie zich daar zorgen over maakt. Uh, tegelijkertijd, dit is buitenlands beleid... en dit is echt iets waar de regeringsleiders... uiteindelijk uh, en de ministers van buitenlandse zaken... En de Franse timmermans in Europa, die moeten zich daarover uitspreken. En je ziet dan altijd dat Europa gewoon heel erg verdeeld is... over dit soort vraagstukken. Hmm. Dus een, een eenduidig antwoord op, op de Syrische problematiek... is heel, heel lastig. Ja. En ik wou net zeggen, heb jij een voorbeeld van een eenduidig antwoord in het nee, verleden? absoluut niet. Nee. Absoluut nee. niet. Nee, zeker niet. Nee, daarom het is, kijk, je hebt natuurlijk Catherine Ashton, die... Hè, de, dat wordt de hoge vertegenwoordiger genoemd. Wordt expres niet de minister genoemd, daar zie je al... De minister van Buitenlandse Zaken wil alle macht zelf houden. Die kan alleen wat zeggen als haar boodschap... door 28 ministers van Buitenlandse Zaken geaccordeerd is. Ja. En die zullen daarna, daarvoor natuurlijk al lang de media hebben gezocht. Dus wat ja. zij zegt doet er eigenlijk niet zo, nee. zomaar toe. Hans Jaap, zou je niet kunnen zeggen dat Turkije als eerste... er belang bij heeft dat in Libanon geen oorlog uitbreekt... en dat zij misschien de eerste aangewezenen zijn... om dat te voorkomen als dat al mogelijk is? Ja, uh, en er is nog een andere partij in het land ten zuiden daarvan. Hè, waar Iran trouwens meteen naar wees. Uh, ja, die bom die is door de Israëli's dat gedaan. Is dat een was toch de, Dat denk ik niet. Dat, dat, Wij zeiden dat, al... dat Die stonden al klaar, ja. Die hebben al ja. Nee, dat is best, het eerste dit, wat ze zeggen. Zoals ja, ja, ze opstaan. Maar dat, ja. um, er zijn natuurlijk... Die buurlanden zijn daar uitermate bezorgd over. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is... dat er nog steeds krachten zijn binnen uh, Libanon... die dat ook heel erg proberen tegen te werken. Die niet terug willen naar die burgeroorlog die ze ooit gezien hebben. Zou we ook nog kunnen helpen? Dat is misschien wel een ontzettende omweg die ik nu maak. Maar de besprekingen die er nu zijn tussen Amerika en Iran. stel je voor dat daar onder andere Amerika en Iran. stel je voor dat daar daadwerkelijk iets uitkomt. Dat de verhouding tussen Amerika en Iran wat ontdooit en wat beter wordt. Waardoor er ook te spreken valt over die steun van Iran aan Syrië. Dat langs die, die weg dit voorkomen kan. Ik ben er voor 100% van overtuigd dat die twee onderhandelingen. Hè, er moet in Geneve gepraat gaan worden uh, tussen de Amerikanen en de Russen zouden de Syrische vechtelingen, de, de, ja. de oppositie en de regering... als je het even zo mag indelen die zouden ze aan tafel krijgen. Uh, daar moet misschien ook wel natuurlijk Iran bij betrokken zijn. En Hoe en precies? Nou, Hoe moet dat gebeuren? En die andere onderhandeling over het nucleair programma van uh, Iran... dat zijn natuurlijk geen twee losse onderhandelingen. Nee, uh, daar. daar... invloedt elkaar natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dus ja. je kunt uh, schaken ook via dat andere bord. Nee, waardoor dus eerder... het wel heel complex wordt. Ja. En wat je ook nu ziet, is dat eigenlijk sinds september... Uh, dat ook de positie van Amerika, naar mijn idee, verzwakt is... Als, als, als een krachtig element in het Midden-Oosten. nadat ze afgezien hebben van bombardementen op Syrië. die mm. toch even aan zaten te komen. Ik zat mm. toen in Syrië trouwens. Ja? En ik kon ook de reacties toen meten. van in eerste instantie natuurlijk de Syriërs. Toen kon je daar nog wel zijn? Toen kon ik er nog net Afgemaals, zijn. Ja, ja, dat is misschien. Uh, ik weet niet. dat is geen afscheidsreis geweest. Want er zullen altijd wel weer mogelijkheden dan om erin te gaan. Maar daar zag je al aan dat dat niet goed was voor. Uh, voor het imago van de Amerikanen. En dat imago is denk ik wel belangrijk... ook als je onderhandelingen ingaat op twee verschillende podia. Hmm, okay. Goed, dan een ritueel stapje, waarschijnlijk, van de geestelijk leider die vandaag weer is ja. voor het zoveelste keer keihard riep: van wij buigen voor helemaal niemand. Nee. Op een hele militante toon. De enorme scheldwoorden weer voor Israël, die hardere actie. Maar goed, dat hoort er allemaal bij, gewoon, dat is niet iets speciaals. Nee, je gaat me nijden die dat riepen: van, ja. wij hebben recht neiden. op onze nucleaire mogelijkheden ja dat is natuurlijk ook heel veel voor binnenlandse consumptie, hè? Ja. Uh, maar ja, hij is natuurlijk wel degene die de kaders denk ik aangeeft waar binnen ja, die onderhandelingen over. Ja. mogen plaatsvinden. Ja. Maar Iran wil heel erg graag van sancties af. Een ja. hele uh, in de afgelopen tien jaar zo sterk verjongde samenleving, waar de enorme interne druk ligt op uh, het werken aan een oplossing. Ja. Europa, uh, Bart van Hork. Um, het ziet ernaar uit dat het wel eens zo zou kunnen zijn... je moet heel voorzichtig zeggen... dat er een einde komt aan een hele mooie Europese traditie... namelijk het op- en neer verhuizen van het Europese parlement... tussen Straatsburg en Brussel. Want er is vandaag gestemd over een voorstel... Uh, dat, de, dat het Europese parlement ja. kan stemmen... om zich uit te spreken over één locatie van dat parlement. En dat zal dan niet... Uh, Straatsburg zijn. Nee. Ik geloof er helemaal niks van. Er is, is dus vandaag ja, kennelijk in het parlement gestemd, Waardoor ja, ze zeggen, dat klopt. we kunnen nu ja. een verdragswijziging... Ja, uh, maar je kunt ook niet doen, zou jij ja, zeggen. Dat, laten we de timing ook even erbij pakken. Er komen weer Europese verkiezingen aan uh, voor het Europese parlement. En dan is dit altijd een van de pijnpunten... voor, uh, voor alle nationale uh, lijsten, voor alle uh, parlementsleden daar. Die zijn: waarom, he, waarom hebben we dat vrije circus nou? Um, en dan krijg je altijd de motie van nou we gaan nu stoppen met dat hele fruitsector. Het is ook volstrekt onzin. Maar wordt die ook altijd miljoen. aangenomen, die motie? Het wordt vrijwel altijd aangenomen, alleen lidstaten als Frankrijk, alle parlementariërs van Frankrijk en Luxemburg stemmen er altijd traditioneel tegen. Ja. Het tweede is, je kunt het wel aannemen, maar bij het verdrag van Lissabon is vastgelegd dat het Europese Parlement drie zetels heeft. Dus wil je dat echt veranderen, mm -hmm. dan zul je dus gewoon uh, het verdrag open moeten breken. Zeker. En dat wil helemaal niemand. Nee. Helemaal niemand. Wat dat betekent, dat je over de euro moet gaan praten, over de toetredingscriteria. Noem nee, allemaal maar op. Dus dat de macht gebeurt de helemaal nooit. Dat, dat is, gebeurt helemaal nooit. Dat is duidelijk. Dus, We gaan hadden? het er nooit meer over de buren. hebben. Nou, dat beloof ik helemaal niet. We gaan het over de begroting hebben. Want tot uh, verbazing van velen die het allemaal gevolgd hebben... is die toch rondgekomen, die meerjarenbegroting. Uh, sterker nog, met een, uh, met een daling ten opzichte van de vorige keer. Ja. Met 6 Want ja. je hebt het heel goed gevolgd. Uh, is dat inderdaad een huzarenstukje geweest? Um, nou, Het is knap dat het aangenomen is. Maar uh, we kunnen wel concluderen. Het boekje van Europa is absoluut nog niet op orde. De begroting die nu is aangenomen, die vertoont een tekort van 5%. En het komt simpelweg omdat de regeringsleiders... enerzijds willen niet uh, meer bijdragen aan de begroting van Europa. Dat is gewoon nodig. Uh, en aan de andere Om kant dingen te realiseren dingen die ze wel hebben afgesproken. Die ze wel hebben afgesproken, want ja. dat is het tweede. Ze willen ook geen uh, uh, concessies doen aan de, de Europese fondsen... die ze weer terug ontvangen. Ze willen minder ontvangen... Of ze willen minder bijdragen, maar ze willen wel meer ontvangen. En dat zijn twee onverenigbare principes. Het is dus niet zo, wat men wel zou kunnen denken... Uh, ze willen gewoon eigenlijk dat Europa minder doet... en dus willen ze daar ook, hebben ze daar ook minder geld voor over. Maar dat is het niet. Ze nee, willen wel dat alles gedaan wordt nee. wat afgesproken is... maar ze willen er niet voor betalen. Van iedere Brusselse euro die er wordt uitgegeven wordt die niet door de commissie uitgegeven, maar door de lidstaten zelf. Dat is geld wat naar de lidstaten zelf gaat... Hm. om bijvoorbeeld landbouwsteun of uh, nieuwe wegen te bouwen. Met name in deze begroting Polen. 1 op de 10 euro van deze begroting gaat recht naar Polen toe. Um, en dat gaat dus niet. het is dus niet Barroso die ineens... hé, hey, ik heb duizend miljard te besteden. Dit gaat ja. echt naar de lidstaten zelf. En het parlement was dus ook echt des duivels twee jaar lang... en heeft het hele proces van de begroting... Helemaal getraineerd. Die hebben iedere trucdoos opengetrokken uh, die, die ze hadden. En die hebben gezegd van wij willen dit gewoon niet. Want er is een begrotingstekort van 5%. Niemand weet hoe dat gefinancierd gaat worden. Europa kan zich niet in de schulden steken. Dus wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben gezegd van nou oké, okay, wij stemmen in. Maar over twee jaar dan gaan we eens kijken hoe dat de te voorhangt. En waarschijnlijk wordt dan de hele begroting weer opengetrokken. En begint het hele spel weer van voren af aan. Want dan is er nog ja. steeds dat gat. Dan is er nog steeds dat gat. En wat de regeringsleiders nu waarschijnlijk in het achterhoofd hebben... misschien zijn er dan ook wel andere regeringsleiders... en dan is het hun probleem. Maar ik kan nu fijn presenteren van... kijkers, ik heb en korting op de contributie... en ik behoud alle fondsen, die, dus alle, alle geld wat, wat terugvloeit naar, naar mijn lidstaat. En de Europese verkiezingen zijn dan geweest. En de Europese verkiezingen dus zijn geweest. Dus niemand dan ligt ergens wakker van, uiteindelijk. Op dit moment ligt van niemand... Uh, nee. Ja, nee. Het is echt een soort van, uh, ja, excuus eigenlijk. Vooruitschuiven, uitstel van executie. Ja, ja, ja. Afghanistan, uh, Hans-Jaap. De, de onderhandelingen tussen de Amerikanen en uh, tussen de Afghanen... over het verblijf van Amerikaanse troepen... en het uitvoeren van militaire operaties na 2014... als ze we zogenaamd weggaan, nou, die lijken, daar lijkt schot in te komen. Ja, maar er waren wat tegenstrijdige berichten vandaag over. Ja, vandaag weer maar... tegenstrijdige ja, berichten. Maar er zal wel iets gebeuren. Maar wat er voor nodig is, is dat Obama sorry zegt... Ja. over uh, uh, collateral damage, dat zijn burgerdoden... als gevolg van die militaire raids. Gaat hij dat doen? Ja, er zal een formulering uh, weer gevonden worden... die ook al vaker is gevonden in de afgelopen jaren. Uh, en dat, dat is dan een formulering waarbij het woord sorry niet echt valt? Nee, je kunt altijd zeggen dat je het heel uh, betreurenswaardig vindt... <lacht> dat er zoveel uh, Afghaanse burgers zijn omgekomen in uh, de strijd... Maar dat hebben ze al vaker gezegd. Ja. Dat is helemaal niet iets wat dan nu voor eens en voor altijd... als een soort erenschuld gezegd moet worden. Bij elke misstap of elke, of misstap of elke vergissing met de dodelijke afloop... hebben volgens mij heeft Amerika altijd gezegd... dit was de bedoeling, niet, uh, eh, wij betreuren het. Ja, maar er wordt morgen uh, is er een uh, begin van een Loya lo lo jirga. De, de een soort parlement het Ja. De, de zijn er wel, uh, dat is wel een heel groot parlement hoor, van bijna ja. 2.500 mensen. Die moeten gaan praten ook over uh, wat, wat dus met de Amerikanen, dat pakt dat gesloten gaat worden. Dus het, dat moet het eigenlijk rond zijn. En daarin uh, is belangrijk dat iemand dus uitspreekt dat er uh, spijt is over, of ja, uh, medeleven met. No. Uh, maar dat, waar het vooral over gaat... is natuurlijk uh, wat de positie is... van de Amerikaanse troepen straks. Die toch nog wel zullen blijven. Ja, na we 2014 wel. zouden allemaal weggaan. Ja. Maar er zullen er blijven... waar de Amerikanen graag nog het recht ja. willen hebben... om huizen binnen te gaan. En juist daarin gaat het natuurlijk vaak fout. Met, uh, Waarschijnlijk is er nu een soort deal over gemaakt. Ja, Bart, ik wilde nog eventjes inhaken... op dat sorry van Obama. Er is nog uh, uh, een land, of eigenlijk niet een land... maar een Unie die excuses verwacht van Amerika. Dat is... Europa. Kiefer Verhofstadt heeft gezegd... ik wil dat Kerry hierheen komt... en dat hij officieel voor het parlement hardop excuses maakt... voor die hele afluisteraffaire. <lacht> en dan kan het met Duitsland ook wel weer goed komen. Gaat Amerika dit serieus nemen? Nee, gaan ze. Ze nemen het waarschijnlijk wel serieus... maar het is echt niet zo dat dat we kunnen verwachten dat Carrie voor het parlement gaat spreken... en gaat zeggen, sorry dat we jullie afgeluisterd hebben. Want als ze dat doen, dan kan vervolgens ook het Verenigd Koninkrijk... kan ook komen, want ja. ook Cameron, die onder zijn regering... wordt er ook afgeluisterd. Alleen, uh, kunnen ze naar Noorwegen, blijkt nu? Want daar hebben ze ook miljoenen telefoons getapt. Exact. Op maar dat vinden de... de... de... Duitsland is natuurlijk wel belangrijk voor ze... dat voor... ze daar wel sorry tegen zeggen, de binnenkamer is, dit, dit, dit zijn dingen die echt bilateraal worden opgelost. Uh, Merkel is echt voor haar doem was ze echt uitermate boos. Ja. Merkel staat bekend als een heel rustige politica. Zij was uitermate boos op de Verenigde Staten. En ook gezegd, dit schaadt de relaties tussen niet de EU en, en de VS... maar echt tussen Duitsland en de VS. En dat is voor, voor, voor met name de VS wel echt een zorgpunt, Want er wordt gewoon veel handel gedreven daar. Ja. Nou. Dus het zal niet voor het parlement zijn, maar voor, voor Merkel alleen... Tijdens zal, een rond rondje, dat dan ongetwijfeld worden. afgeluisterd wordt door andere landen. Maar daar dat moeten we ons maar niet al te druk mee om maken. Nee, zo is dat. Okay. Mooie laatste woorden. <laughs> Dankjewel, Bart van Hoork. En Hans-Jaap voor het eerst in het panel. Heel erg bedankt. En zo meteen na half vijf is daar het Radio 1 Journaal, zoals u natuurlijk had verwacht. Met weg gesloten. Dankjewel. En Greenpeace. waar gaan we het over hebben? Greenpeace. Ja, dat is natuurlijk het nieuws van de dag. Want yes. op Borgtocht... Alle twee? Alle twee op Borgtocht uh, vrijgekomen. Dus daar gaan we het over hebben met onze correspondent. En we bellen natuurlijk eventjes met Greenpeace. We kijken ook even reacties of we die in Rusland kunnen krijgen. Kortom, dat is een rode draad in de uitzending. Verder hebben we ook wel aardig een nieuwe prijsstunter in het supermarktland. Luister, we hebben een reportage erover. Het bezoek van de premier aan Indonesië. Ja. En er komt ook nog nieuws over treinen, over de Vira. Wat dat is, weet ik ook allemaal niet, maar dat is wel een leuke Hij cliffhanger. Ik je niet rijden. <laughs> niet te gek doen, hè? Okay. Uh, nee, dit is politiek nieuws, dus uh, het komt uit Den Haag. We horen je zo, Bert van Sloten. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal, nu met Renate Evers.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 Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen mei een inval gedaan bij Atlon Car Lease, een dochterbedrijf van de Rabobank. Dat bevestigt de Lease Maatschappij naar aanleiding van berichtgeving in diverse media. Justitie wil alleen kwijt dat er een onderzoek loopt naar strafbare feiten rond een aanbestedingsprocedure van voertuigen van de ministeries van Defensie en Justitie. En dat onderzoek wordt binnen een paar maanden afgerond.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 Staatssecretaris Steven wil vreemdelingen die worden uitgezet voorlopig een kopie van hun medisch dossier meegeven. Hij reageert hiermee op de kwestie van het Georgische meisje Renata dat vorig jaar werd uitgezet naar Polen. Daar werd geconstateerd dat ze acute leukemie had. De inspectie vindt dat de overheid geen fouten heeft gemaakt maar dat de overdracht van medische gegevens beter kan. En KPN kampt met een internetstoring. Via storingswebsites en sociale media stromen sinds kwart voor twee berichten binnen dat het internet bij de provider niet werkt. De meldingen komen uit het hele land. Het telecombedrijf weet nog niet wat het probleem is en werkt naar eigen zeggen met man en macht aan een oplossing. En de Voedsel- en Warenautoriteit kan niet meer goed toezicht houden op de voedselveiligheid en de dierenwelzijn, zegt vakbond Apfacabo FNV. Het heeft te maken met de bezuinigingen op de dienst. Consumenten lopen daardoor onnodige risico's, zegt de bond. En tot zover het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Wijnlandswaan. De meeste files van de avondspits die zijn te vinden rond Rotterdam. Zeker die op de A15 die is de moeite waard vanuit Europoort Tussen Rozenburg en Knooppunt Vaanplein, maar liefst 18 kilometer. A16 vanuit Breda is een ongeluk gebeurd in de Drecht tunnel. Er staat 4 kilometer file. De rechter tunnelbuis is dicht. Dan de A20 naar Gouda. Tussen Knooppunt Ketelplein en Knooppunt Terbrechtseplein, 8 kilometer. Moet even een ambulance langs. En voor Knooppunt Kleinpolderplein is de linker Rijnstrook dicht. En de A58.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 Een hele goedemiddag. Premier Rutte vloog er 14.000 kilometer voor om... na zijn bezoek aan China... zodat Indonesië niet het idee zou krijgen dat hij op doorreis is. Verder vandaag aandacht voor de Gouden Bal. Dat zijn hele speciale verkiezingen... want de stembussen die waren al gesloten... maar opeens zijn de stembussen toch weer open. Waarom? Misschien heeft het met Ronaldo te maken. We zoeken het uit, zo tegen half zes het antwoord. En niet elke bezuiniging in de politiek wordt gehaald. En dat komt omdat veel bezuinigingen... met de vinger in de lucht worden ingevuld. voor zijn kritiek van de Rekenkamer. We spreken deze uitzending met Arno Visser van dat instituut. Josephine gaat uitzoeken of het nu wel of niet verstandig is... om alcohol te drinken tijdens de zwangerschap. Verschillende adviezen doen daarover de ronde. Maar we beginnen deze uitzending met Greenpeace. Ze zijn nog niet helemaal vrij. Maar de Nederlandse Greenpeace-activisten Faisa Olazen en Mannes Ubbels die komen wel op borgtocht vrij. Een rechtbank in de Russische stad Sint-Petersburg heeft dat besloten. Olazen reageerde direct na het besluit. Het is nog niet het einde. Uh, maar ik ben blij dat ik uh, op Borg in ieder geval uh, uit de gevangenis kan. Um, het is een stap in de goede richting. Ik, um, ik heb nog wel nog steeds het gevoel dat ik vastzit in een web van leugens. Maar uh, ik heb hoop. Ik, uh, ik ga pas in een gat in de lucht springen als ik inderdaad uit een gevangenis uh, kom. Of uit het detentiecentrum. Um, maar... Uh, ik heb. Uh, het komt wel goed. David Jan Gotwa is in Sint-Petersburg. Op borgtocht komt ze dus vrij. Uh, net als die andere Nederlandse Greenpeace-activist. Wat betekent dat trouwens in de praktijk? Op borgtocht vrijkomen. Maar nou, dat weten we nog niet precies. Dat is een groot probleem. Vandaar dat er ook een beetje gereserveerd ge, uh, gereageerd wordt. Kijk, het kan zijn, en dat is heel waarschijnlijk, dat ze Rusland niet uit mogen. Dat, uh, dat ligt heel erg voor de hand. Maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld Sint-Petersburg, de stad waar ze nu zijn, in, in uh, het huis van bewaring, niet uit mogen. Of misschien zelfs wel huisarrest krijgen opgelegd. Met beperkingen dat ze alleen maar heel naast hun familie en advocaten mogen zien. Uh, dat wordt waarschijnlijk uh, volgende week wat duidelijker. Ik sprak met iemand van Greenpeace en die zei: ja, voordat wij de officiële uh, documenten van de rechtbank hebben gezien, weten wij het ook niet. Dus wat dat betreft, ja, dus, dat is afwachten. Uh, allereerst moet natuurlijk de borgsom betaald worden. Nou, Greenpeace zegt dat dat geld bij elkaar is, maar dat moet nog wel naar een Russische rekening en dat kan ook wel een paar dagen duren. Ja, dus het is niet zo dat ze vanavond al vrij zijn. Nee, dat, dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Eh, ook de mensen die gisteren op borgtocht eh, vrij zouden kunnen komen... en zelfs maandag, die zitten nog steeds in het huis van bewaring. Want er moet er nog, eh, moet nog een, een administratieve procedure gevolgd worden. En allereerst moet dat geld er natuurlijk komen. Nogmaals, Greenpeace zegt dat het geld er is. Dat het geld wordt overgemaakt. Eh, maar ja, alles bij elkaar kan het gewoon nog een paar dagen duren. Hebben ze iets gezegd trouwens over de omstandigheden... waaronder ze de afgelopen tijd gevangen hebben gezeten? Ja, ik heb uh, Faiza heel kort even kunnen spreken na afloop van, uh, van de rechtszaak. En die zei dat tot haar grote verbazing uh, het in haar cel hier in Sint-Petersburg kouder is dan in Moormans, dat er een stuk noordelijker ligt. Dat vond ze heel gek. En verder deelt ze die cel met twee anderen. Dus het, uh, het, zijn, het zijn hoe dan ook niet heel erg grote, uh, grote cellen die met anderen verdeeld moeten worden, gedeeld moeten worden. En uh, alles Ubel die klagen erover dat hij last had van, uh, van zijn gezondheid. Hij was een paar keer uh, onderuit gegaan. In zijn cel vertelde die. Um, en daar had hij geen adequate hulp voor gekregen. Uh, hij zag er over, overigens verder uh, heel goed uit... en hij gedroeg zich ook uh, manhaftig, als ik het zo zeggen mag. Maar hij heeft dus in de cel toch behoorlijk veel uh, last van zijn gezondheid gekregen. Vandaag dus die uitspraak op borgtocht uh, vrij. Maar dat betekent dat het nog niet uh, voorbij is. Dan moet de Russische justitie besluiten of ze uiteindelijk overgaat tot vervolging. Wanneer wordt dat besloten? Uh, nou, die, dat besluit is al genomen. Er zijn al aanklachten tegen, tegen die 30 opvarenden van de Arctic Sunrise. Uh, het zou eventueel kunnen dat het Openbaar Ministerie zegt: we laten die aanklacht vallen. Uh, dat kan. Uh, dat is niet heel erg waarschijnlijk. Ik denk dat er uiteindelijk wel een rechtszaak komt waarin niemand weet wat voor strafte geëist en opgelegd zal worden. Uh, ja, en dat kan bij wijze van spreken volgende week zijn... maar het kan ook nog drie maanden duren. Uh, dat weten we niet en dat is echt afwachten. Dankjewel, David-Jan. David-Jan Godfra was dat vanuit Sint-Petersburg. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen neemt wel eens een wijntje... of een ander alcoholisch drankje tijdens de zwangerschap. Dan nou, horen we de baby's al op de achtergrond. Rustig aan, Josephine. Um, maar dat kan niet, want daarom is Josephine vandaag op pad... om te kijken hoe dat in elkaar zit. Dat nieuws kwam vandaag naar buiten. Tien verslavingsklinieken die luiden de noodklok. Josephine, nou ja, we horen de baby's al uh, zo te horen. Ben je nu op kraambezoek? Ja, bij Jax. Morgen zes weken. En bij uh, Babette, de moeder... Wat een schatje. Ja, vind, vind ik zelf ook. Zo af en toe. Hij krijgt nu meteen even een flesje. Dan wordt hij lekker rustig. Ja, soms is dat wel even nodig. Want als hij begint te huilen, dan, ja, dan ben je er wel even zoek mee. Het is echt ook zo'n lekker huis waar je merkt dat een kleine baby geboren is... met nog allemaal mooie kaartjes aan de muur en lekker warm binnen... Ik ben bij jou, Babette, omdat jij uh, maakt er eigenlijk geen geheim van... dat je tijdens de zwangerschap heel af en toe wel een wijntje hebt gedronken. Ja, dat klopt. Ja. Uh, ik heb er een beetje over gelezen. Uh, ik was ook bij mijn huisarts en die, toen ik zwanger was uh, een paar weken. en Toen zei ze van nou, als je zo heel af en toe een wijntje wil drinken... Dan, dat, dan kan dat ook best. Je moet het natuurlijk niet overdrijven. Maar uh, het is niet meer zo als vroeger dat, je, dat ze het helemaal uh, ontraden. Uh, heb ik zelf natuurlijk ook over gelezen. Uh, veel op internet. Uh, studies aan Harvard en ook aan andere universiteiten. Met name in Amerika. En ik weet niet of dat dan komt door de dranklobby. Maar uh, die zeggen ook, uh, die wetenschappers... dat het best wel mogelijk is... Om om zo af en toe een wijntje te drinken en dat het helemaal niet schadelijk is. Sterker nog, bij jongetjes zou het uh, een, wel eens beter kunnen uitpakken. Dus jij dacht, plop. Ja, <lacht> nou ja. Dus af en toe met een vriendin op een uh, terras een, een uh, proseccootje... is natuurlijk ook wel heel gezellig. En je hoeft het dan echt niet te overdrijven. Eentje kan ook. En kreeg je er wel eens reacties op van mensen? Die zeiden, hé, hey, wat doe je nou? Ja, zeker. Uh, we hebben bijvoorbeeld een keer een foto op Facebook neergezet... en uh, uh, zo van, nou, we zitten hier gezellig op het terras. En toen zeiden mensen wel van, nou, zou je dat nou wel doen? En wat zei jij toen? Nou, eigenlijk uh, heb ik er niet echt uh, op gereageerd... maar ik vind wel dat uh, mensen dat zelf wel kunnen bepalen... of ze uh, iets verantwoord doen of niet verantwoord. Zijn er uh, tien verslavingsinstellingen die de, de noodklok luiden vandaag... en zeggen, echt geen druppel, dat moet een nieuwe regel zijn... Wat vind je daarvan? Nou, eigenlijk vind ik wel dat er dan wat duidelijkheid zou moeten komen... en dat alle wetenschappers het ook mee eens zouden moeten zijn. Want waarom is het zo dat uh, mensen, uh, of nou ja, wetenschappers... of mensen die er echt uh, onderzoek naar doen... Uh, dan zoveel verschillende reacties uh, daarop geven... en zoveel tegenstrijdige berichten? Ja, nou, we gaan hier nog even lekker door met Jax. Krijg je lekker een flesje, schat? Bert, ik ga uh, zo direct naar een uh, verloskundige, waar ook een spreekjurist... dus daar uh, zal ik nog meer uh, zwangere spreken, misschien met een andere mening. En ook te horen krijgen wat de verloskundige ervan vindt. Ja, en direct uh, rechtop zetten en dan zorgen dat hij op tijd zijn boertje laat. Hè? Nou goed, Josephine, u hoort er straks dus bij de verloskundige. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal. Drumsticks en ijsjes voor een euro. Drie rookworsten voor twee euro. Dat zijn zo'n beetje de aanbiedingen in de nieuwe winkel, de Mega Food Stunter. Dat is een zaak met voor een flink deel veel diepgevroren producten. Kate heeft inmiddels zeven vestigingen, maar willen binnen een half jaar nog twintig tot dertig vestigingen in Nederland openen. Verslag even Jeroen Schutijzer. Die sprak met een van de initiatiefnemers. Jum? Welkom bij de allergoedkoopste staat er, de mega foodstunter. Het ziet er ongelooflijk ongezellig uit, maar daar gaat het hier niet onblijkbaar. Er staan allemaal vriezers op houten pallets en er liggen producten in. Bij ons zit u altijd voor een dubbeltje op de eerste rang. Nou, dat zal wel aanslaan hè, bij de gemiddelde Nederlander. En wij verkopen alleen maar restpartijen, overproducties. Uh, spullen van bedrijven die failliet gaan, kopen we ook op. Ja, dus u verkoopt nu rookworsten en ijsjes. Dat ja. kan volgende week weer heel wat anders zijn. Ja, dat kan volgende week zo van dobberkroketten zijn. Of kaasvlees Of ola-ijsjes. Noem maar op. Eigenlijk, het is het elke week is het gewoon weer anders. En ze zijn niet over datum. Nee, de datum is ook gewoon goed. Bijvoorbeeld, er zijn soms partijen met ijs. We hebben, want nu wordt het natuurlijk weer wat kouder. Waardoor er natuurlijk heel veel ijs ook over is. Ola-ijsjes voor een euro. Gehakt staan. 1 kilo voor 5 euro. Klopt. Meneer, wat vindt u ervan? Ja, het is allemaal, mooi, het is allemaal mooie acties. Mooi goedkoop. Ja, dat uh, lijkt het wel op, hè, dat het allemaal goedkoop is. Uh, smaakt het ook? Ja, dat is nog maar de vraag, toch? Huh? Ja, hier liggen ook hele dozen van Mora. En die zijn nog goed tot uh, december. Dus ja, dan moet je zo'n hele doos even snel wegwerken. Ja, ik vind het geweldig. Echt uh, lekker voordelig je vriezen vol. Zeker weten. Denkt u niet soms van, het is wel een beetje te goedkoop? Nee, helemaal niet. Dus want ik ken het concept eigenlijk uit Nijkerk vandaan. Want daar ga ik eigenlijk normaal altijd heen. Een stoel voor 1 euro. Ja, ja een hele grote stoel met spijs voor 1 euro. Die zijn echt top, hoor. Ja, ik hoor wel eens mensen zeggen dat die de Aldi een verschrikkelijke winkel vinden. Maar dit is nog drie keer erger, volgens mij. Met de TL-verlichting, kale muren. Je loopt op de betonnen vloer. We besteden weinig aandacht eigenlijk aan het interieur... En het enige wat wij gewoon hebben zijn die vriezers. En daardoor kunnen we natuurlijk ook gewoon de prijs zo laag houden. U kleedt het niet gezellig aan, hè? Nee, het is niet echt gezellig, maar eigenlijk gaat het daar natuurlijk ook niet om, hè? Als er leuke mensen in de winkel staan en we hebben een radiootje en de producten, de prijzen zijn laag, producten goed. Dat is genoeg voor de consument. Hoeveel vriezers staan er nou? Hier staan er ongeveer, volgens mij, 18, 19. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een winkel met 40 vriezers. En komt het allemaal op? Ja, uiteindelijk komt wel vaak alles eigenlijk op. U hebt geen restpartij van de restpartij? Nee, nee, dat komt eigenlijk nooit voor. <laughs> Gek genoeg, dat is echt waar. Ja, dit is dan weer vlees. Dat zou ik nou niet kopen. Staat nergens bij waar het vandaan komt. Dit is bijvoorbeeld uh, vleesdiversen. Vleesdiversen. Nou. nou, ik vind het een hele mooie winkel. Gaat u wat kopen? Ja, we gaan we kopen. We hebben al... Uh... Vlees en uh, ijs. Zal ik deze kerstol nou eens meenemen? Zal ik dat eens proberen? Ja. Voor Wees een euro. Proberen. Maar als ik ziek ben volgende week, dan laat ik het u ook weten, hè? Goed, volgende week ben ik er ook, dus komt u dan maar langs. De reportage was van Jeroen, eh, Jeroen Schutijzer. Straks na half zes hoort u een van de initiatiefnemers over De Winkel. De verkeersinformatie dan. Ja. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, wat voor avondspits is het? Dag Bert. Nou, het is vooral een uh, spits met veel en lange files rondom Rotterdam. Vooral op de A15 vanuit Europoort. File met dubbele cijfers daar. Opvallend is de file op de A16 vanuit Breda. Voor de Drechttunnel, 5 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Daar staat tussen Oorschot en Moorgestel 6 kilometer. Gabriel Rios dan. Want het is al uh, kwart voor vijf. Gold. Kiss your mouth and swallow you whole. Been home Been honed in my claim like a non foam deniner Wayward and skinny for dust in the moon from that honing war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 Yeah. gonna Van der het beeld van een knapperend haardvuur. Een beetje s'avonds laat, een glas wijn erbij... Moet je niet zwanger zijn. Maar uh, zo'n soort beeld krijg je erbij bij dit nummer. Gabriel Rios. Gold was dat. Marco Verhoef binnengekomen. Marco, ken jij uh, Doria Tillier van Canal Plus? Ja, dat schijnt een, uh, een Franse collega te zijn. Hè? Het is een weervrouw inderdaad ja. in Frankrijk. Die gaat iets heel bijzonders doen uh, vanavond. Want als de Fransen zouden hebben gewonnen... zou ze het uh, weer uh, in haar Adams kostuum presenteren. Of Eva ja. kostuum moet je dan zeggen. Hè? Ja, Naard. mevrouw Oosterhuis heeft ook een keer wat beloofd. Dus uh, wie weet is dat vanzelfde laken en pakken. Ja, dat uh, weet Fra je nooit. Frankrijk is er in de band van in ja. ieder geval. Laten wij eventjes het weer in Nederland uh, behandelen. De eerste sneeuw komt eraan. Uh, wordt dat dan uh, wit? Nou, het is inderdaad geen weer om uit de kleren te gaan, laten we het daarop <lacht> houden. Uh, maar nou ja, ik denk niet dat het meteen echt wit wordt. Misschien een keer op een weiland dat er even iets wat blijft liggen. Wat er valt is ook hoofdzakelijk uh, nu nog regen. Dat gaat de komende uren langzaam wat natte sneeuw worden. En misschien in de loop van de avond en nacht, als er dan nog wat valt... zou het ook eens een keer wat droge sneeuw kunnen zijn. Maar de grond is gewoon nu nat en ook nog uh, behoorlijk warm. Het duurt echt wel even voordat dat, dat blijft liggen. En op wegen... Nou, ik Denk het eigenlijk niet. Dus we hoeven ook geen rekening te houden met gladheid. Dat is dan weer een ander verhaal. Want uh, in de loop van de nacht liggen die temperaturen wel akelig dicht bij het vriespunt. Yeah. En vooral in het noorden van het land, uh, daar wordt het al droog en klaart het ook alweer op. En daar kan het zelfs gewoon op anderhalve meter hoogte wat licht gaan vriezen. Ja, en dan zou het in de buurt van het wegdek ook wel eens in de buurt van nul kunnen komen. We hebben het vanochtend gezien dat het plaatselijk glad werd. En dat zou dan morgenochtend op die basis weer kunnen gebeuren. Maar ik denk niet dat dat heel snel door die winterse neerslag zal zijn. Nou, krabben, koude nacht en dan? Ja, en dan, dan gaat de neerslag al vrij snel wegtrekken. Morgenochtend in het zuiden misschien nog wat regen of natte sneeuw. Dat zou kunnen. Uh, maar al snel wordt het droog, en dan gaat het ook weer wat opklaren. Dan gaat de zon wat schijnen. Wordt het morgen een graad of vier matige oost- tot wind Erbij Echt een beetje wintersweer. En de dagen daarna lijkt het gewoon zelfs uh, grotendeels droog of zelfs helemaal droog te zijn. Af en toe wat zon erbij. Temperaturen lopen overdag weer wat verder op naar 6 of 7 graden. In de nacht komen ze wel steeds dicht bij het vriespunt. Ja, dus die winter komt er wel een beetje aan. Ja, het is licht winters. Het is niet. Niet zo dat we meteen de diepe vorst induiken. Zeker niet overdag. Maar in de nacht is een keer een temperatuur onder nul. Dat zou best kunnen. Ja, en dan moet je toch uh, oppassen voor vertragingen door uh, dat je moet krabben s morgens vroeg. En dan kan het lokaal ook eens een keer even glad zijn. Marco, dankjewel. Ik heb nog een bericht voor u voordat het vijf uur is over premier Rutte. Want Mark Rutte, onze premier, heeft een ontmoeting gehad... met de Indonesische president Yudh Yono. Rutte is samen met minister Ploemen van Buitenlandse Handel... en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken... voor een driedaags bezoek in Indonesië. En de grootste Nederlandse handelsdelegatie ooit is ook mee. Terug in Jakarta is onze correspondent Michel Maas... Michel, uh, ja, door het koloniaal verleden hebben we het vaak over de ongemakkelijke relatie die uh, Nederland en Indonesië met elkaar uh, onderhouden. Hoe is uh, premier Rutte vandaag ontvangen? Nou, hij is met alle egaars ontvangen. Hij kreeg een erewacht die hij mocht inspecteren. Uh, er werden kanonschoten, saluutschoten afgevuurd. Uh, de Nederlandse vlag hing er en ook in de stad hingen borden, welkom meneer Rutte. Uh, dus uh, ja, het uh, beter kon het niet. En daarna natuurlijk werd hij ontvangen door de president zelf. Hij had een tête-à-tête uh, uh, -tête met de president. En daarna gingen de twee delegaties, want de president had een, uh, heel, een hele afvaardiging van ministers bij zich. Die twee delegaties gingen tegenover elkaar zitten en hebben nog een uh, anderhalf uur met elkaar zitten praten. Uh, dus dat, dat was een hele goede ontvangst, zou ik bijna zeggen. Nou, een mooie ontvangst voor het politieke gedeelte. Maar goed, we zijn er natuurlijk ook om handel te drijven. Een grote handelsdelegatie, de grootste ooit. Wat valt er allemaal te halen voor het Nederlands bedrijfsleven in Indonesië? Nou ja, Indonesië is een enorme markt. Er wonen hier 240 miljoen mensen. Dus als je wat te verkopen hebt, uh, dan kun je hier wel wat kwijt. Maar uh, het is ja, uh, ook op andere terreinen. Er zijn hier uh, goedkope arbeidskrachten. Dus, uh, voor uh, productiebedrijven is het ook interessant. En uiteraard voor onze nationale trots, de, de waterbedrijven, de baggeraars. Uh, uh, de mensen die uh, allerlei waterwerken aanleggen. is er ook ontzettend veel te doen. Want uh, er zijn uh, alleen hier in Jakarta al projecten voor. Nou ja, meer dan een miljard euro te vergeven. Uh, dat, uh, wat dat betreft. Uh, het is hier een, uh, de, er is wat te halen, maar. Uh, daarvoor moeten de Nederlandse bedrijven toch wel heel erg hun best doen. Want er is enorm veel concurrentie. Ja. Dus zo'n zo superdelegatie dat, uh, dat helpt in dat verband misschien wel om de aandacht op Nederland te vestigen. Ja, want het is een beetje uh, uit het lood geslagen, hè, de handelsrelatie. Wij importeren heel veel uit Indonesië, maar eigenlijk exporteren we betrekkelijk weinig naar Indonesië. Ja, ja, dat is uh, vrij ingewikkeld om hier naartoe te exporteren, want uh, Indonesië heeft allerlei beperkende wetgevingen. Uh, je, een hele hoop import is uh, aan banden gelegd om de, om de lokale productie te bevorderen. Bijvoorbeeld landbouwproducten, die mogen hier bijna niet worden ingevoerd. En als ze worden ingevoerd, dan, dan is het ontzettend ingewikkeld. Dus wat dat betreft, er zijn allerlei beperkingen en als Nederlandse bedrijven iets willen verkopen, dan, ja, dan zijn ze bijna verplicht om in Indonesië een bedrijf op te zetten en het van daaruit te doen. Dus het, het is niet makkelijk om zomaar naar Indonesië te exporteren. Speelt tijdens dit bezoek, uh, Michel, ook nog een rol ons koloniaal uh, verleden? We hebben excuses aangeboden begin september voor de executies... tijdens het optreden van Nederland tussen 1945 en 1949. Komt dat, dat verleden, dat pijnlijke verleden, uh, ook nog aan bod tijdens het bezoek? Ja, dat komt zeker aan bod. Want uh, aanstaande vrijdag dan, uh, gaat uh, de premier Rutte die gaat een krant leggen... Uh, op een, om te beginnen op, op het Nederlandse uh, oorlogsgraven... bij de Nederlandse oorlogsgraven hier... maar ook bij de Indonesische heldenbegraafplaats. En dat is iets wat nog nooit is gebeurd voor zover ik weet. En dat is duidelijk een gebaar naar Indonesië... dat, uh, dat Nederland uh, misschien wel het gevoel heeft dat ze iets goed te maken hebben... en dat ze in ieder geval van plan zijn om de Indonesiërs alle, uh, ja, alle eerbetoon te geven... Uh, die ze maar kunnen geven. Het, het, het ligt allemaal heel gevoelig. En het feit dat Rutte dus de, de Indonesische veteranen... de Indonesische helden uh, gaat eren... Uh, dat is duidelijk een gebaar dat past in, dat, uh, in die excuses. Correspondent Michel Maas, zoals ik al zei... hij is terug van de Filipijnen weer op zijn standplaats in Jakarta. Op onze site, nos.nl, is trouwens te lezen... waarom premier Rutte een omweg van maar liefst... 14.000 kilometer moest maken voor zijn bezoek aan Indonesië. Straks na vijf uur gaan we het onder andere hebben over de Gouden Bal. Dat is een voetbalprijs voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen. Afgelopen jaar. De stembussen zijn opeens weer open. Er is veel discussie over. Met name in Spanje. Want dan gaat het over de strijd tussen Ronaldo en Messi. Zou het opnieuw openen van die stembussen nou in het voordeel zijn van Ronaldo? De man die dus gisteren in zijn eentje Zweden versloeg het Zweden van Ibrahimovic. Over bijna 25 minuten krijgen we daar antwoord op. Vanavond, BNN Today. Wat de gebeurt hier nou precies? Vanavond om half negen. Volgens mij moeten we een camera op deze gast zetten, want we gaan er echt spijt van krijgen. Op Radio 1. Ik bedoel, jij bent gewoon een, een heftige gast. Luister en kijk mee. Als er iets ook uit die docu blijkt, is het wel dat je best wel aardig kan spelen, douwe. Op radio1.nl. Tjonge, jongens, Sinkie, ik heb ooit eens een keer eerder met jou een interview, in, een interview gehad. Dat was ook zo'n trekker trek aan, aan een dood, dood paard. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.